...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en India gaan nauwer samenwerken... ...op het gebied van duurzame energie. De twee landen hebben een akkoord getekend... ...om de ontwikkeling en de inzet van schone energievormen te versnellen. De energieovereenkomst moet een akkoord op de komende klimaattop in Kopenhagen dichterbij brengen. De Verenigde Staten en India horen bij de landen die de meeste CO2 uitstoten. Het akkoord valt samen met het bezoek van de Indiaanse president Singh aan Washington. Singh kreeg onder andere een banket aangeboden door president Obama. De Verenigde Staten en India sloten in Washington ook andere akkoorden, onder andere over nauwere economische samenwerking. De twee jongste verdachten die zijn opgepakt voor de dood van de 14-jarige Dirk Post uit Urk waren er niet bij toen hij stierf. Dat heeft de advocaat van een van de twee jongens gezegd. De 14-jarige Post werd vorige week doodgevonden in het Urkerbos. Daarvoor zijn drie jongens van 12, 13 en 15 jaar opgepakt. Volgens de advocaat zijn de twee jongste jongens weggelopen toen de hoofdverdachte van 15 een mes tevoorschijn haalde. Een eind verderop hoorden ze een schreeuw en gingen ze harder lopen, aldus de advocaat. Later werden ze door de hoofdverdachten ingehaald. Hij had bloed op zijn broek en hij zou hebben gedreigd... hen iets aan te doen als ze hun mond zouden opendoen. Gisteravond was in Urk een stille tocht voor Dirk Post. Daarin liepen 3500 mensen mee. Komend jaar daalt de koopkracht. Gemiddeld stijgt het salaris nog wel, maar doordat de inflatie toeneemt... ...en ook de zorgpremie stijgt, blijft er minder over om uit te geven... Vooral part-timers voelen het in hun portemonnee. Blijkt uit berekeningen van ADP, een van de grootste loonstrookjesverwerkers in Nederland. Het weer opklaringen, De zuidenwind blijft hard tot stormachtig. Overdag wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Say my home tells me how I feel Just wait.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 In Down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 I'm Rampvogt op 106.9. Zie FM. It breaks up. Just